Uur. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat ook de Britse oud-premier Johnson genoeg steun heeft om mee te kunnen doen... aan de verkiezing voor partijleider van de Conservatieven en daarmee het premierschap. Bronnen uit Johnson's kamp zeggen dat hij de benodigde 100 conservatieve lagerhuisleden inmiddels achter zich heeft. Van oud-minister van Financiën, Sunak, is al zeker dat hij genoeg steun heeft om zich kandidaat te stellen... Waarschijnlijk zal hij dat binnenkort formeel doen. Tot nu toe heeft Soenek de beste papieren om Liz Truss op te volgen als premier. De Russische troepen in de Oekraïnse stad Gerson roepen alle burgers op om de stad onmiddellijk te verlaten. De Russen verwachten offensief van het Oekraïnse leger. Via de berichtendienst Telegram wordt geadviseerd om dieper door Rusland bezette gebied binnen te gaan. Oekraïne beschouwt de evacuatie als deportatie omdat de inwoners van Gerson verplicht worden om naar Russisch gebied te gaan. Gerson was de eerste grote stad die Rusland innam na de invasie en heeft een grote symbolische waarde. In Berlijn hebben tienduizenden mensen meegelopen met een protestmars om Iraniërs te steunen... die de straat opgaan voor vrouwenrechten en tegen onderdrukking. De politie in Berlijn denkt dat er zo'n 80.000 mensen meededen terwijl er zo'n 50.000 mensen werden verwacht. In Iran wordt gedemonstreerd sinds de dood van de 22-jarige Massa Amini. Zij overleed nadat ze was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen. De politie heeft een man van 21 uit Hilversum opgepakt... voor een steekpartij eerder deze week in een partycentrum in Beverwijk. Daarbij kwam een man van 20 uit Purmerend om het leven. En twee andere mannen raakten gewond. Een vechtpartij in het partycentrum liep uit de hand. Waarom er werd gevochten is nog niet duidelijk. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Met in het noorden kans op mist. Zondag begint zonnig. S'middags trekken buien over het land. En het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANIB.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 Het is getiteld, het is te laat. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Entertainment for you. Tot de roodjes van je niet meer 7 plaat, weet ik niet wat ik moet doen. Alles wat vanzelf geeft, voedstoe we geven toe. En zelfs al blijft stil, wederzijds een rood gevoel. Maar af en toe. Ineens een zon.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 Achter nummer. maar Jens. Het is te laat. Ja, en dat allemaal. Uh, ja. Uit, uh, rechtstreeks uit Hellevoet-Sluis, Zuid-Hollandse eilanden. Hé, hey, um, Ja, we gaan een eentje draaien uit uh, de Entertainer for You, Dutch Top 5. Uit de Entertainment for You, Dutch Top 5. En dat is de nummer 1, Jeroen van der Boom. En hij hebben het over laat me binnen. Ik zeg dat ik je mis, en mijn pijn, jou doet het niks, ik raak het kwijt. Het is geen geheim dat ik bij je wil zijn. Of vind je hoofd misschien bij iemand anders? Ik geef je de tijd in de hoop dat je blijft. Het kan zomaar zijn dat jij verandert... De nummer 1 dus, laat me binnen, van Jeroen van der Boom. En we gaan eventjes ja, terug in de tijd met Vilfred Bellé. En ja, waar ben je nu? Ik ben hier tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij en als je zit eten, eet smakelijk. En als je hebt gegeten, nou ja, dat het in ieder geval wel mogen bekomen...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 in de nacht.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 cared for each other. Separate voice van Elvis Presley. En dat hier bij CFM Entertainer. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Schwit. Goedenavond. En het volgende verzoekje: dat wordt aangevraagd door Jeroen. Jeroen, ook leuk dat je er weer bij bent. Hé, hey, jij wil een plaatje horen, Frans Bauer? En een uh, heel klein sterretje. jaar gevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert. En aan de telefoon hebben we natuurlijk Patrick Valentijn. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Hi. Ja, het is dus prima. Lekker weer vandaag. Ja, ja. Hier trekt het langzaam dicht. Is dat zo? Ja, ja, ja. Hier wel in ieder geval. Oké, okay, dus, uh, maar het is ja, toch zo warm geweest in zandvoort. <laughs> Ik denk dat er aardig wat regen ja, onderweg is. Vrees ik. Ja? Oh. ja? Ja. Dat, dat is wel jammer dan. Ja, goed. Het is niet ja, anders. Nee, hier, is het, hier, hier is het prima weer. Het is 35 graden, uh, blauwe hemel. Dus uh, nee, heerlijk. Oh, Oké, okay, dan. Ja. In ieder geval, uh, ja, verschil moet er zijn toch? Ja, nee, dat is ook Hé hey, Patrick. Hey, uh, Jouw nieuwe single, ja, die klinkt sowieso zomers. Joddy Kiero. Ja, klopt. Helemaal, ja. Ja, is dat een ja, beetje denk, afgeleid?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 Ja, daar hebben we Joltje uh, Gero uitgemaakt. En ja, een totaal uh, nieuw liedje. Dus geen cover of iets dergelijks of iets ergens uh, van afgehaald. We hebben echt totaal vanuit uh, vanaf de grond, zeg maar, uh, opgebouwd. En ja, ik, ik wil gewoon mijn eigen identiteit daarmee gaan geven. Ja. Ja, maar het is wel een, uh, dus ja, het is wel een zinnetje die vaak voorkomt, hè, ik denk Gero. Ja, nee, ik, nee, ik, ik, ik denk dat het een, een van de populairste uh, uh, teksten is, zeg maar. Ja, nee, dat klopt wel inderdaad. Maar, maar de productie zelf, dat is, dat is compleet nieuw. Ja. En ja, dan wil je toch iets herkenbaars erin hebben in de tag zelf. Wat mensen herkennen, maar ook natuurlijk makkelijk meezingen. Ja. En ja, dat is heel, heel natuurlijk wel. Ja, nou ja, nou, dat komt altijd wel goed natuurlijk. Een beetje Spaans. Ja. <coughs> ja, mij, mij nu niet vandaag. Dus, <coughs> Het is ook weer de eerste, eerste uitzending na uh, uh, vijf weken, geloof ik. Maar... Oké. Okay. Ja, goed. Uh... Hey, en wat, wat, wat kunnen wij nog meer verwachten dit jaar van jou? Nou, ja, ik, uh, ik ben alweer druk bezig met nieuwe plannen voor een nieuwe single. Ja. Dus ik wil nog zeker wel een single dit jaar uh, gaan uitbrengen. En binnen nu in twee à drie jaar wil ik nog een compleet album gaan uitbrengen. Okay. Dus uh, ja, daar, daar wil ik me nu even op focussen en binnen nu en vijf jaar wil ik wel een jatte tour door heel Nederland gaan maken. Ah, okay. Dus dat is ook nog een, een leuke doelstelling en uitdaging. Ja, nou ja, zo'n tour, uh, ja, daar komt heel veel bekijken natuurlijk. Dus, ja. dus uh, ja, dat is inderdaad een uitdaging. Ja, precies. En dan met live ben en dergelijke. Ja, dan, en dan door het hele land in toeren. Ja, ja dat leek me wel super gaaf. Hey, maar kunnen mensen dat uh, ook uh, ergens volgen?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 Ja, ja, goed, je moet ook een beetje met de mode werken. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, dan doen we gewoon mee. Ja, tuurlijk. Waarom niet? Hey. Ja, toch? Nee, precies, daarom. Waarom? Hey, um, ja, mij rest alleen nog de vraag: van, Kom we lekker aan? Want dat kun jij beter dan ik nu. Ja, zo we dat doen? <laughs> <Ja>. <laughs> nou, verder hartelijk dank voor het leuke interview. Ja, graag gedaan. En alle lieve luisteraars van uh, Zandvoort FM, mijn naam is Patrick Valentijn. En hierbij horen jullie mijn nieuwe single, Yo Te Quiero. Hey, ik zou zeggen dankjewel en een heel goed weekend. Hetzelfde ik wens. En uh, Tot, ja. Uh, ja, hopelijk een keer in de studio, uh, Patrick. Ja, gaan we een keer doen. Is Tot goed. Oké, okay, hoi. Hoi, hoi. Nou, dat werk in gedoe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 In mijn oor en je lacht tegen mij. Lukt te ik jero, niet amor? En zo danste jij en ik de nacht voorbij. Je handen zoenden zacht, zacht, ja, zo donker als de nacht. Dat heb ik van mijn leven nooit gezien. Je ogen zeggen mij, toen kom dat dichterbij. Dan laat ik jou in mijn leven. Patrick, Patrick, Valentine, ja, yo te quiero. We gaan gelijk door met de Julio Iglesias. Me olvidé de vivir. Me olvidé que la ja. vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero. Me olvidé de.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 ik weet niet ik terug naar het Nederlandstalige. En dat is Martijn te kampen. En nou, als ik jou morgen tegenkom... Ja, wat dan? Wat dan? Ja, dat gaat hij je nou hard pijn uitleggen. Blijf erbij. En dat het voor jou tot de klokjes van 7 uur. Goudgele stranden en buivende palmen de sterren verlichten de diepblauwe zee.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 Ja, we gaan zo nog iemand bellen. Hè. Maar eerst nog even Marianne Weber en John de Bever. En denk nog een keer aan mij. De lekkerste muziek hier al oh, eh, vanuit eh, Zandpoort aan de Tolweg Tina. Mijn naam is Rit Heijn. Goedenavond. En tot de uur tot klokjes van 7 uur.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 Verwijten als jij doet of ik niet heb verstaan. Denk nog een keer aan mij. Laat me nog eens niet weg. Waar waren jouw gedachten? Zeg ik me voor. Als ik over nacht vertrek, laat me in jouw dromen zijn. De Denk nog een keer aan mij. De liefde is pas voor mij. Als echt welke herinnering, is er echt geweest. Ik weet dat er een Een hele goede uh, Goeie, avond. Ja, goede avond. Ja, ja, ja, ja, ja, jij was nog in de middag. <laughs> ja, het zei net goede middag, maar het is een uh, goede avond. Ja, het is alweer de avond, joh. Hey, ja. ja, we bellen eventjes uh, vanwege jouw nieuwe single natuurlijk. Ja. Ben zo blij uh, dat jij in mijn leven bent. <laughs> ja, dat klopt. Ja, dat, uh, dat heeft een persoonlijk dingetje, of? Uh, ja, uh, ja, natuurlijk. Ik heb al uh, zeven jaar, uh, bijna zeven jaar een vriendin, dus. Uh, ja. En daar ben je nog steeds gelukkig mee? Daar ben ik nog steeds gelukkig mee, gelukkig. Dus. Ja, en zij ook met jou, of niet? Als het goed is wel. Oké, maar hoe is deze single ontstaan? Ja, nou, uh, ik zing nu zelf drie jaar ongeveer. Drie en een half, drie jaar. Ja. En ik uh, zat al langer in mijn hoofd om een single uh, te gaan maken. Om een liedje uit te gaan brengen. En uh, uh, ja... Op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 Nou ja, in ieder geval de het hoesten wel. <laughs> ja. Hé hey Mike, maar eh uh, Ja, zit er nog wat nieuws aan te komen waar je mee bezig bent? Ja, nou ik zit wel <laughs> te denken voor een ander liedje en daar um, Ja, dat ben ik voor aan het sparen natuurlijk. Dus ja, uh, centjes die ik verdien met zingen leg ik apart en dan uh, nou. Ja, komt er, wel, komt er wel weer wat nieuws aan. Ja, ik hoop uh, Ja. Ongeveer een half jaar het zal leuk zijn dat ik twee liedjes uh, per jaar gaat uitbrengen. Nou, ja, maar je gaat zelf schrijven of? Uh? Nee, ik laat dat allemaal doen. Ik, oh. uh, ik kan wel schrijven, maar ja. Er zijn mensen die dat beter kunnen dan ik. Nou ja, je kunt in ieder geval uh, de richting hebben. ik hè? Kan wel mijn ideeën ken ik. Ik uh, kan meeschrijven, uh, natuurlijk. Uh, ja, uh -huh. ja om, om, om het zo te zeggen. Hé, hey, en eh. Uh, <coughs> Ben jij een beetje uh, uh, man van, uh, van de ballads? Of, uh, uh, nee, alleen, ik, uh, ik ben voornamelijk zing ik alleen uh, ja, feestliedjes, voor of verjaardagen, partijtjes. Ik kan ook wel ballads zingen, ja. maar mijn voorkeur gaat uit uh, nou, naar feestmuziek. Ja, oké. Okay. En zelf uh, <kwijden> ben je geen fan van ballads? zeg zelf, ben je geen fan van, uh, van ballads? Ja, ik vind het prachtig hoor. Maar ja, meestal moet ik zingen op een feestje. En hoeveel jaar of Ja... Dan op, ja. En ja nou, alleen maar ballads te gaan zingen. Ja, mensen Nee, nee, nee, nee, nee toch wel nee. voor een feest. Dus ja... ja. Nee, maar alleen ballads zingen, dat, uh, dat is ook niet ja. natuurlijk. Ja, als mensen erom vragen, doe ik het wel hoor. Dan uh, ah, okay. staat dat ook allemaal in mijn repertoire. Ah, oké. Okay. Hé, hey, ehm... Um... Nou ja, overal ben je te vinden. Ja. TikTok? TikTok? Nee, dat heb ik oh. niet. oké. <laughs> nee, dat ben je een van de weinigen, begreep ik. Ja, nee, dat... Uh, ik vind Instagram en ik vind Facebook vind ik meer dan genoeg. Ja, ja. Want dan ben ik de hele dag bezig met, uh, met pagina's... Uh, ah, je ja, kunt het ook later en doen, hè? <laughs> je kunt het ook later doen? Ja, maar daar, zover ben ik nog niet zo gewoon je ouders aansporen. Ja, ja, zou kunnen. <laughs> maar ja, we moeten wel een gaten houden wat ze erop zetten, natuurlijk. <laughs> ja, maar goed, dat is alleen maar even een blik werpen. Ja, daarom. Hé hey Mike, ik zou zeggen, ik kondig hem lekker aan, dan gaan we hem draaien. Ja, is goed. Nou, uh, mijn naam is Mike Nieuwenburger met mijn debuutsingle. Ben zo blij dat jij mijn leven bent. En hij gaat zo. Hé, hey. dat is hij. Ja, gezellig. Hé, hey, ik zou zeggen, heel goed weekend. Geniet ervan. Ja, uh, ja, dankjewel. En graag uh, de volgende keer, uh, ja, wie weet hier in de studio. Komt goed. Oké. Okay. Hoi, hoi. Nog niet weggelegd. Ik voel de mij mislukt omdat het mij nooit eerder was gelukt. Maar toen, heel onverwacht, zag ik haar in de vele ik dacht, dit moet ze zijn. Ben er gelijk op af te gaan. Ik hey, dacht, jij in mijn leven bent. Geluid, wel hoopt dat ik jou al jaren ken. Jij hebt me zoveel lang gewacht.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 Hoe ik het eens genot wil dat dat uren doen Want zij, zij is voor mij Als een loodje uit de loterij dan mij, geluk niet op En geloof me ja, zolang ik alleen Ik altijd bij haar blij En haar dan Zo blij dat jij in mijn leven bent. Lijkt me op dat ik jou al jaren ken. Jij hebt me zoveel lang gedraagd. Veel meer dan ik ooit had verwacht. Zonder jou was toch alles? Vier bier, geen water hey. zo vijf, zes uur later hey. Mijn papa zet een mol voor de kater hey. Wij gaan nooit meer slapen hey. Maak mijn moeder niet trots hey. We groeien nooit op hey. Alles doet de... oh. We geven geen oh. Ze kennen mij bij de bar We met de mark De barkeeper is van de star huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard Stop Stop Niet verblijven. Okay, Abbaard, dat je krijgt er nog één van mij, maar dit is echt, je weet het... De allerlaatste, de allerlaatste Dit is echt de allemaal We gaan nog niet, we blijven allemaal Over de laatste, de allerlaatste De rekening is toch nog niet betaald Zo, dat was die dan. Amar en snelle, de laatste. En dat is inderdaad de laatste. Koos Roberts en mijn naam, staan nog steeds op de deur. Bij deze maak ik natuurlijk gelijk gebruik. We zijn alweer te einde van het programma. Dus ze zeggen bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken... En nee, hopelijk zijn we er volgende week weer gewoon. Wat ik Dezelfde tijd, dezelfde zende. En kreeg de wolf dezelfde dag. Oké, hey, tot dan. Goed weekend. Bye bye, sorry, sorry. Wat is er toch met ons gebeurd? Ik weet dat het niet bij ons veel paalt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 De Russische troepen in de Oekraïnse stad Gerson roepen alle burgers op om de stad onmiddellijk te verlaten. De Russen verwachten een offensief van het... ZFL verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan van de ANWB. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad staat nog file bij Zaandam. Twee kilometer met 10 minuten vertraging. Dat had te maken met een oliespoor op de A7.